Clemens Peters met het NOS-journaal. De VVD stelt een limiet aan donaties. Per donateur mag de partij niet meer dan 100.000 euro aannemen. De partijvoorzitter van der Wal sprak op het VVD-videocongres over een dilemma. Aan de ene kant krijgen politieke partijen in Nederland vrij weinig financiering. Maar de VVD wil ook niet de indruk wekken dat invloed op het beleid te koop is. Volgens de partijvoorzitter maakt de grens van een ton de VVD minder kwetsbaar. In juni ontstond in Nederland ophef over een donatie aan het CDA. Een ondernemer gaf de partij 1,2 miljoen euro. Het CDA zei in een verklaring toen dat de ondernemer geen invloed had op de koers. Door storm en sneeuwval zitten in Groot-Brittannië tienduizenden huishoudens zonder stroom. Gisteren gaf de Britse Weerdienst voor storm Arwen de hoogste waarschuwing af. Inmiddels is de wind afgenomen, maar vannacht kwamen in het noordwesten van Engeland... zeker 120 vrachtwagens vast te zitten in de sneeuw. In Noord-Ierland kwamen door omwaaiende bomen zeker twee mensen om het leven. De coronapil van medicijnfabrikant Merck is minder effectief dan gedacht. Hij beschermt niet voor 50% tegen ziekenhuisopnames of sterfte, maar voor 30%. Als iemand pas vijf dagen klachten heeft, kan de pil effectief zijn. Maar als iemand al in het ziekenhuis ligt, niet meer. Deze week diende Merck een verzoek in bij het Europees Geneesmiddelenbureau EMA om de pil goed te keuren. Het EMA denkt daar nog over na. Het KNMI heeft enige tijd code geel afgegeven voor Noord-Brabant en Gelderland. Wegen konden daar glad zijn door sneeuw of sneeuwresten. En vooral rond Eindhoven en Veghel bleef sneeuw ook liggen. Op wegen rond Eindhoven waren slippartijen. Her en der zijn sportwedstrijden afgelast omdat velden onbespeelbaar zijn. Het weer bewolkt en regen en mogelijk ook nog wat natte sneeuw. Het wordt maximaal 4 of 5 graden. Ook morgen kans op winterse buien bij een noordenwind en een graad of 5. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file die vijf minuten oponthoud oplevert op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen knooppunt Muiderberg en Muiden. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 met nu oud zangfort Ik groep z'n gif, de zin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 En voor de traject uh, Halem Amsterdam moest je de beugel, een andere beugel weer omhoog trekken. En met een beugel? Wat, wat moet uh, ik me nou voorstellen? Is de stroom afnemen van die boven op de tram zit, die zorgt dat de tram gaat rijden. Die langs die stroomleidingen liep, die, die yes. juist bij vooral niet aan moet gaan zitten, want dan uh, ga je ja. ja, ja.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 Maar ik kreeg problemen met de gemeente Voorburg en uh, moest toen dat ding verwijderen. Dat heeft hij gedaan en heeft een stuk grond gekocht in Zeeland en daarna heeft de Boedapester gestaan. Uh, op een gegeven moment was hij in de jaren 80 en uh, toen heeft hij de Boedapester geschonken aan een stichting, de NVBS. En uh, die zijn negen jaar bezig geweest om die Boedapester helemaal te restaureren.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 Oké, okay. um, dan gaan we toch eventjes kijken. Wat ik mezelf nog weet te herinneren, is het, het, het, het, het eindstation in Haarlem. Tenminste, als dat een eindstation is, dan je moet me maar corrigeren als dat niet zo is. Bij het herenhek. Dat klopt, ja. Dus hier heb ik nog zo'n mooie foto van voor mijn netvlies met een aantal trammen die aan de overkant... Met ja, dat ja. Was en dat houten altijd... kantoortje wat aan de linkerkant stond, dat uh, was het voormalige tramstation in Amsterdam. Iedereen denkt dat de Temp dus het eindpunt Spuisstraat had, maar begin 1900 was het net om de hoek waar ook de boekenmarkt gehouden werd. En daar stond een stationnetje en dat is op een gegeven moment in de Tempelierstraat neergezet. Interessant, dat wist ik ook ja. niet.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 aan de, de, Houd, ja, de Houdviersprong? Ja, op, Ja, ging je over de brug. Ja. Ja. ja, En toen richting Zandvoort en dan had je natuurlijk een aantal stopplaatsen. Zuinweg, Bentveld, en, ja. ja. En ook hier op de, op de Korslorenstraat natuurlijk ook. Ja, staat en zelfs er ook in nog... Bentveld, daar is een pad tussen de Zandvoortsalaan en de wijk die erachter ligt. En er staan nog twee uh, tramrails uh, als paaltje voor dat voetpad. Oh, dan moet ik er toch als ik naartoe natuurfiets is ja. gaan kijken. Ja.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 Dat is maar. Mijn... staat dat de past dan? Want Ik heb het mm -hmm. Nee, dat staat er een behoorlijke tijd. Daar heb ik niet goed opgelegd. Uh, op, even daarna werd ik gebeld door iemand in de Kostelorenstraat. die had ook een wachthuisje. Ja, was ja de... wij hadden er al een. En toen heb ik contact gezocht met het uh, Opel in Arnhem. Uh, die hebben ook een paar trams rijden op een uh, trein. En die waren dolbereid met het wachthuisje. En dat is daar ook helemaal gerestaureerd. Dus het huisje van de Kostelorenstraat dat staat in het Openluchtmuseum in Arnhem.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 Stangring en een makker op mijn wang ging. Tremmen, tremmen. Een juff met nijlonnen benen keek angstig naar de schenen. Een botboer stond te geuren, verspreidde sprotodeuren. Een dame hing te blozen, die lag in een narcoze. Een juffrouw in een katjas liet hijgend dat ze plat was en balanceerde met een doos gebak. Opeens toen kwam een reuzensmak, kreeg ieder zijn ransoen gebak, en opa wisten uit zijn baard, een halve ons verse mokataard. En we tremmen langs de muur. en de singel. pingelingeling. De angst over verdijd Bijn bij een heuvel, pas in er weer een heuvel.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 I'm off city, kille kille, langs the armstone.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 Het moet even duidelijk gemaakt worden dat Tramplein Tremplein is natuurlijk het Raadhuisplein zoals het er nu is. Ja. En de louis davisstraat is de, de tramweg. Ja, Tremstraat, dacht Tremstraat, ja, zoiets klopt, noem, noem ja. Dan zijn die ook weer op de hoogte. <laughs> um, we gaan even een stapje naar voren. Uh, er werd nogal wat gereden met die tram. Ik, ik, ik, weet jij iets van de aantallen van de, de, de meereizende mensen? Want ik heb begrepen dat er in de loop der jaren, dacht ik, zo'n 300 miljoen. Jazeker, want dat is even, nogal wat. niet. Uh, nu heeft bijna iedereen een auto. En uh, ja, vooral in de, nou, in de jaren 50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 Als ze okay. zelf dus ook wel vervoer hebben naar de steden. Ja natuurlijk. Ze ook wel van cultuur genieten. Dus ze konden, ja. die Duitsers konden van Halen naar Amsterdam enzovoort. Ja, nou, dat is dan wel weer een geluk geweest. Ja. Jij zegt dat dat, dat waren eigenlijk topjaarden. Mm, ja en uh, zeker na de oorlog hadden mm. ze dus een uh, heel nieuw trendbedrijf kunnen opstellen. Maar uh, je zei net dat de uh, Duitsers dus bij de spoorwegen alle rails of een boel rails hebben weggehaald.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 Ja, want het openbaar vervoer is geen alternatief uh, op dit moment. Nee, en je die je zit heel vaak in de files en daar zou je dus absoluut geen last van hebben. Nee, dat begrijp ik. En je bent er nog sneller ook. Ja. Want met, met de auto naar Zandvoort is absoluut geen pretje. Zeker niet op een drukke zomerse dag, laten we eerlijk zijn. Nee, dat ben ik met je eens. Vaak als je dus absoluut de volgende dag weg moet, dan zeg je, je auto in Overvening. En je gaat je op de fiets naar of met de trein.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 Dat had toch wel wat voordelen, want ze zagen dat de NZA toch wat met de geschiedenis wilde gaan doen. En al vrij gauw kwam van verschillende mensen, die dus bij de NZA gewerkt hadden en dingen uit de Ems en zo meegenomen hadden, vooral bordjes en lampen. Die kwamen ze aanbieden aan ons museum. Nou, dat werd opgeslagen en op een gegeven moment kreeg Tessa er toch wel gevoel voor en werd het verzoek of we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 Ik zag Mary op de trein. Ze had nog dezelfde harde stem. Met zeven kinderen stond ze klem in de overvolle trein. Ik dacht weer aan mijn jeugd toen ik met haar uitvrijing ging. Haar vader schopte mij toen van de deur en zei één ding.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 Mary van de tram. ze had nog dezelfde harde stem. Met zeven kinderen zonder klem, in de overvol... Oké, okay, je was gebleven bij het restaureren van de laatste tram door mensen van de meubelvakschool uit Rotterdam, als ik me niet ja, vergis. Ja, met begeleider van opzichter van de monumentenzorg. En dan kom je toch op kromme wetgeving.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 Uh, uniformen verkocht. Hey, wat goed, joh. En je zag die Engels helemaal in die uniform. Ja. En als cadeautje kregen ze een stropdas waar ik er een heleboel van gehad had. Dus ja. dat was hartstikke leuk. Toen kregen we een uitnodiging voor uh, Mercedes om met twee oude bussen naar Spijder te gaan, bij Mannheim. Ja. Het zijn vier verschrikkelijk leuke dagen geworden. Alleen op de laatste dag, gelukkig, bij het Techn museum klapte van de enige bus die nog in Europa heeft, die heel de hele radiator eruit. Dus die bus staat nog in Duitsland. En uh, ja, we hebben dan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 Wij wensen u nog een hele fijne zonnige zondag toe.